Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je nog een baan zoekt, kun je volgens het UWV het beste aan de slag in de zorg, ICT of de bouw. Daar is de vraag naar nieuwe medewerkers nog steeds het grootst. Op mbo niveau zijn banen als fitnessinstructeur, reisadviseur en schoenmaker in trek. HBO'ers vinden snel een baan als docent, maatschappijleer en advocaat. Administratief medewerkers en verkoopmedewerkers kunnen moeilijker aan de slag... doordat meer werk gedigitaliseerd gedig gedig gedig wordt en er zijn meer winkels failliet gegaan. Medewerkers van Bunk hebben in betaalgegevens van klanten zitten grasduinen. Dat zegt NRC. De krant sprak met oud-medewerkers en mensen die nu nog bij de bank werken. Vier gaven aan dat ze wel eens hebben rondgeneust in andermans rekening. En dat mag niet. Medewerkers die betrapt worden verliezen hun baan. Hoe harder de huizenprijzen stijgen, hoe minder kinderen er worden geboren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. In de regio Amsterdam bijvoorbeeld, waar de koophuizen het duurst zijn... liep het aantal baby's de afgelopen twaalf jaar het hardste terug. Want als je geen huis kunt krijgen, is het aan kinderen beginnen ook lastig, vertelt Brit. Telkens als ik kijk naar hoeveel ik kan krijgen qua hypotheek... en um, wat er te koop staat aan woningen, dat er zo weinig is... en dan moet je gaan vragen om een bezichtiging. Soms krijg je die niet eens en dan wordt het weer wachten tot eenzelfde woning weer online komt te staan, beschikbaar komt. In Zuid-Limburg en Oost-Groningen, waar de huizenprijzen lager liggen... daalde het geboortecijfer minder hard. En pech als je lift stuk gaat of je airco er ineens mee kapt, repareren zal even moeten wachten want vandaag begint de landelijke staking in de metaal- en technieksector. Het lukt de werkgevers en vakbonden al maanden niet om het eens te worden over een cao. Als we kijken naar, naar de vorige cao, dat was een cao van 30 maanden, 2,5 jaar. Uh, er is natuurlijk wat gebeurd in die, die tijd In 2022 hebben we enorme inflaties gehad hè, door, door de oorlog, door de energiecrisis. Nou ja, Berggevers zijn toen de dans ter inflatie ontsprongen. En ja, die rekening ligt nu op tafel. En daarom leggen nu ruim 300.000 werknemers in de technieksector de komende dagen het werk neer. Maandag gaan ze weer aan de slag. Krijg je nog wat weer? Opnieuw een zomerse dag met af en toe wat wolkjes. En in het binnenland kans op een lokale bui. Maar vooral blauwe luchten en veel zon. Het is 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Rijnland Zwaan bij de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hapige gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en reiscafé op de louis david 1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 To raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? is ZFM. Girls and Pearls Hot damn everybody let's play So they promise you a good job No way The drill be hacked. Make a letter and stars is the way you act Make the most of every day. Don't let hard times stand in your way. Give a wham, give a bam, but don't give a damn. Cause the benefit gang are gonna pay. Now reach up high and touch your soul. Whatever it takes Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Huisartsenketen Comet moet van de inspectie patiëntendossiers doorsturen naar de vervangende huisarts. Dat gebeurt nu niet goed genoeg. Sinds vorige week zijn alle huisartsenpraktijken van Comet dicht. Verzekeraars vonden de zorg ondermaats. Het demissionaire kabinet slaat alarm over fraude in de zorg. Er wordt geschommeld met diploma's, zeggen demissionair ministers Dijkgraaf en Helder. Die willen dat er beter wordt gecontroleerd op diploma's van ZZP'ers en uitzendkrachten. Honderden reizigers die aan het wachten waren bij de d Pier op Schiphol zijn vanochtend geëvacueerd. Voor de tweede keer in een week ging daar het brandalarm af. Na een klein uur mochten de passagiers weer terug. Vluchten hebben nog wel vertraging. Het weer, veel zon bij 25 tot 30 graden. Morgen draait de wind naar het westen en wordt het een stuk koeler. so much better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 Thanks. ain't seen